Ik ben Nina, ik werk bij Corporate Europe Observatory. Uh, ik ben ook betrokken bij uh, een aantal actiegroepen zoals het Field Liberation Movement uh, in, uh, in België. Ik ben een van de vrijwillige verschijners daar in het proces. Dus ik hou me bezig met thema's rond landbouw, agribusiness en uh, genetische manipulatie. Kan je vertellen waarom nu uh, op 19 december ook over landbouw gaat actie gevoerd worden? Nou, de landbouw is... In Europa die voeren al, al jaren actie, worden eigenlijk van alle kanten onder druk gezet, al, al tientallen jaren lang, om telkens zoveel mogelijk te produceren voor een zo laag mogelijke prijs. Worden daarbij uitgewrongen door de supermarkten, uh, de subsidies worden heel ongelijk verdeeld, veel meer naar de grote boeren dan naar de kleine boeren, hoe meer je produceert hoe meer subsidie je krijgt, wordt steeds meer geïndustrialiseerd. Uh, veel subsidies gaan naar grote bedrijven om dat vervolgens weer te exporteren naar en te dumpen in, uh, in landen waar het de lokale markt weer verpest, uh, met name in ontwikkelingslanden. Uh, boeren krijgen geen eerlijke prijs. Uh, en op dit moment is er dus een, is een, een, een steeds verdergaande trend om, om ook de landbouw te liberaliseren. Dus de, de weinige bescherming die er nog is, bijvoorbeeld voor de melk, de, de melkquota, dat, wat, wat de prijs enigszins beschermt, uh, die gaat binnenkort uh, afgeschaft worden. En uh, dat betekent dat dus uh, de Belgische melkveehouderijen moeten gaan concurreren met, uh, met Brazilië, met de VS. Uh, die op veel grotere schaal, met gebruik van allerlei uh, uh, andere uh, middelen om zoveel mogelijk uh, melk te produceren. En die dus voor een veel lagere prijs kunnen pro produceren. Die kunnen dus heel makkelijk uit de markt uh, gezet worden op die manier. Um, dat is een van, de, een van de grote redenen. En... Um, Mensen zien, en ook de boeren zien dat, dat de EU sowieso totaal niet democratisch is. Dat ze voor hun belangen gewoon zo verkwanseld worden. Maar ook dat er nog veel grotere dreigingen op stapel staan. Eerst hadden we de Wereldhandelsorganisatie, die is alweer een stapje verder. Die heeft ook een tijdje lam gelegen natuurlijk. Maar je hebt nu heel veel bilaterale handelsverdragen. Waaronder nu dus die tussen de EU en de Verenigde Staten. Waarbij eigenlijk er gesproken wordt om ja, de regelgeving tussen de VS en de EU zoveel mogelijk uh, op één hoop te gooien en, en te, uh, op één lijn te brengen en dus naar beneden. Waarbij dus de Europese boeren nog steeds meer op een directe manier moeten concurreren tegen, tegen, uh, tegen de boeren in de VS die, die onder, een ander, onder andere wetten en regels kunnen produceren dan, uh, dan zij. En uh, die voorstellen gaan heel ver, maar ze zijn ook allemaal geheim. Zelfs uh, uh, leden van het Europarlement hebben geen toegang tot de, tot, de, uh, tot de ontwerpteksten. Terwijl we wel al in de derde ronde van de onderhandelingen beginnen maandag, komende maandag. Dus uh, mensen zien dat en, en uh, hebben het gevoel, en, het, en dat klopt ook, dat ze steeds meer de grip op de zaak kwijtraken. Eerst dat je je eigen regering waar je tegen kon vechten, vervolgens uh, de EU, waar het al veel moeilijker was om tegen te mobiliseren en mensen uit te leggen wat er aan de hand is. Er is nauwelijks een publieke opinie hè, in Brussel, er is geen Europese media die iedereen leest, geen, laat staan een kritische Europese media. En, uh, en, en mensen worden zich steeds meer van bewust dat dat nu een halt toegeroepen moet worden als er nu niet, uh, uh, als er nu niet uh, ingegrepen wordt en nu niet door de bevolking... Uh, um, ja, een, een, een luide stem uh, opkomt. En dan heb ik het nog niet eens gehad over, uh, en dat gaat dan iets minder over de landbouw, maar over de, uh, de manier waarop de EU uh, in, in antwoord op de crisis probeert om de lidstaten door middel van contracten in een, in een, onder een, uh, in een soort keurslijf te dwingen van economische hervormingen. Dus het afschaffen van allerlei... Uh, uh, wetten op het gebied van uh, van, uh, van arbeid bijvoorbeeld of pensioenen. Dus om uh, landen, zelfs die landen die niet in een uh, in een um, zoals Griekenland en, en Spanje steun hebben gekregen, maar ook andere landen die een, een te groot tekort hebben uh, moeten zich dus voegen naar allerlei regels van, uh, van Brussel en um, door middel van contracten. Daarmee ontnemen je dus mensen Zelfs maar de theoretische mogelijkheid om bijvoorbeeld bij nationale verkiezingen op een partij te stemmen die misschien iets anders zou voorstellen als die in de regering zou komen. Dit is natuurlijk allemaal puur theoretisch, maar stel uh, heel veel mensen worden zich bewust van uh, uh, dat ze dat... dat de regels niet in, in, in het belang van mensen werken, maar in het belang van, vooral van bedrijven. Stel je wil daar iets aan gaan doen, er is een, uh, een partij of een, of een nationale beweging die zich daarvoor inzet. Je ontneemt mensen eigenlijk van tevoren al de mogelijkheid om in de toekomst iets te doen door middel van bijvoorbeeld contracten op EU-niveau of zo'n handelsakkoord tussen de VS en de EU. Dat zijn eigenlijk... De strategie van het bedrijfsleven is dus eigenlijk om niet alleen bestaande wetgeving zoveel mogelijk uh, naar beneden te brengen en, en te, te, te verzwakken. Maar ook om in de toekomst mensen het democratische recht te ontnemen om nog iets te veranderen via een normale democratische manier. Nou, en ik denk dat als mensen dat eenmaal doorhebben, dan uh, denk ik dat je op, uh, op heel veel uh, verzet kan rekenen. En um, ik, ik, ik heb een paar concrete vragen, heel, heel dom. Uh, bijvoorbeeld in Europa mag men geen hormonen gebruiken bij, bij het kweken van koeien. In de Verenigde Staten mag dat wel. Wil het dan zeggen dat Europa dan geen neen gaat mogen zeggen tegen vlees dat met hormonen is behandeld in de Verenigde Staten? Ja, dat is precies een van die voorbeelden. Um, dat is dus een, een voorbeeld van iets wat mag in de VS, wat niet, in, uh, wat niet mag in de EU. Als je het Karel de Gucht vraagt, dan zal hij zeggen nee, nee, nee. Uh, de Europeanen blijven beveiligd tegen hormoonvlees. Dat zal er niet in komen, et cetera. Ze hebben het over dat hormoonvlees al op een akkoordje gegooid met de VS. Um, dus er zullen van dat soort sprekende voorbeelden uh, ter tafel komen. En die zullen waarschijnlijk in de onderhandelingen dan ook niet meteen geregeld worden, omdat ze weten dat mensen daar dan meteen tegen zullen zijn. Bijvoorbeeld uh, met chloorbehandelde kip ofzo. Ja, niemand zit daar op te wachten. Dus iedereen in de media heeft het daar nu over. Maar wat uiteindelijk waarschijnlijk het geval gaat zijn, is dat er dus een, meer een, een mechanisme komt. Waarbij um, uh, het bedrijfsleven uh, een mechanisme komt uh, die de wetten in de EU en de VS gaat vergelijken. En die voor elk probleem wat het bedrijfsleven daarmee heeft gaat proberen een oplossing te vinden. Geheel weg van uh, democratische controle en zichtbaarheid voor... Dus dat gaat allemaal later plaatsvinden. Dus het zal niet meteen plaatsvinden misschien, maar dat gaat later plaatsvinden. Dus dan zul je inderdaad hormoonvlees weer op de Europese markt kunnen krijgen. Dat zou heel goed kunnen. De EU ontkent dit allemaal, maar ze geven ook geen enkele toegang tot de, tot, tot de, tot de teksten die onderhandeld worden. Dus we kunnen het totaal niet controleren. Als je, het, als je kijkt naar wat de Amerikaanse lobbyisten zeggen... In, in interviews... dan is dat precies waar het over gaat. En... Wij, zij zijn daar heel duidelijk over. En als je dan... Uh, wat, wat zij graag willen... en dat is een van de grootste bedreigingen... in die onderhandelingen... is dat ze een... Uh, mechanisme in gaan stellen... waar we bedrijven... overheden kunnen gaan... Uh, voor de rechter brengen... voor een soort tribunaal brengen... en compensatie kunnen vragen, geld... Als er dus regeling, regulering uh, in plaats uh, wordt, wordt ontwikkeld die hun niet uh, welgevallig is. Dus bijvoorbeeld als de EU vasthoudt aan zijn, zijn verbod op hormoonbehandeld uh, vlees, bijvoorbeeld. Uh, dan kan dus een Amerikaans bedrijf zeggen: Ik ga uh, de EU aanklagen want ik loop zoveel schade omdat ik nu mijn vlees niet kan uh, exporteren. En dat kan voor allerlei onderwerpen kan het gaan. Het kan ook bankenregulering zijn. Het kan ook omgekeerd zijn. De, EU, de VS heeft op dit moment betere regels voor banken dan de EU. Dus de Europese banken kunnen ook tegen de VS zeggen van wij, wij, wij gaan daar een rechtszaak over beginnen. Er zijn nu al heel veel voorbeelden van dit soort bescherming voor investeerders in andere verdragen. We hebben dus gevallen van... En bijvoorbeeld Philip Morris... de tabaksfabrikant, tegen Uruguay... en Australië... omdat die uh, dus wetgeving hebben ingesteld... tegen uh, het, het op de markt brengen van, van, van, uh, van tabak... of reclame voor tabak. Um, maar... de westerse overheden hadden dit altijd bedoeld... als een bescherming van hun investeerders... tegen mogelijk uh, socialistische of linkse regeringen in het zuiden. En nu vallen dus... Uh, bedrijven... Europese overheden aan. Bijvoorbeeld... Ook, en, uh, bijvoorbeeld Vattenfall heeft uh, grote claims... lopen tegen Duitsland... omdat Duitsland van kernenergie af wil. Nou, voilà. Dus die claimt nu miljarden... Uh, omdat... Uh, aan, aan misgelopen uh, winst... omdat Duitsland... kiest voor een ander beleid op het gebied van kernenergie. Nou, voilà. Het resultaat voor de democratie. Dus het kan op elk onderwerp gaan... Een heel belangrijk onderwerp is ook uh, openbare aanbestedingen. Dus het is dus publiek geld, ons geld. Uh, wat bijvoorbeeld gaat uh, naar uh, publieke werken. Je hebt al het drama gezien met de Vira. Openbare aanbesteding, Europese regels. Moet Europees aanbesteed worden. En ze gaan voor de goedkoopste. En je ziet wat een drama dat geworden is. Um, als openbare aanbestedingen... Um, bijvoorbeeld, uh, er zijn steeds meer... Als we teruggaan even naar het landbouwonderwerp... Er zijn steeds meer... Lokale projecten waarbij mensen op hun eigen manier proberen hun controle over wat ze eten en, en, uh, en uh, hoe, hoe er geproduceerd wordt terug te claimen. Bijvoorbeeld door uh, lokale projecten op scholen. Met name in Frankrijk is dit heel sterk, waarbij lokale boeren produceren voor lokale scholen, gezond voedsel en niks, geen, uh, geen uh, um, bio industrievlees vlees of, of wat dan ook. Of uh, f, uh, f, f, f. Vleesfabriek vlees um, Dat soort projecten zouden dus ook een handelsbarrière kunnen worden gezien. Zouden dus ook uh, ten prooi kunnen vallen aan zo'n verdrag tussen de VS en, uh, en de EU. Uh, omdat iedereen mee zou moeten kunnen mogen doen als er publiek geld besteed wordt. En dus ook uh, grote cateringbedrijven, de McDonald's bij wijze van spreken, uh, zou moeten kunnen meedingen in, in dit soort contracten. Um, nou, op het gebied van landbouw en voedsel zijn er veel meer voorbeelden te bedenken, omdat, uh, uh, nou ja, dat is chemicaliën ook, uh, omdat de, de EU over het algemeen iets betere regels heeft uh, dan uh, de VS, als het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, genetisch gemanipuleerd voedsel of pesticiden of, uh, of, of uh, chemicaliën is over het algemeen net iets strikter dan de, dan de VS en is ook, op bepaalde gebieden gebaseerd op het voorzorgsbeginsel. Dus in sommige gevallen mogen spullen niet op de markt komen als er te veel onduidelijkheid is rond de effecten ervan. Um, dus lang niet in alle gevallen wordt dat ook toegepast. Maar in de VS is dat hele principe uit en boze. En is het een, noemen ze een, een wetenschap gebaseerde benadering. van Het moet bewezen zijn dat het slecht is. Uh, en als het dat niet 100% bewezen is. Uh, ...dan uh, mag hun product gewoon sowieso op de markt komen. En dus dat is een hele andere benadering. En het is dus ook dit voorzorgsbeginsel dat een van de uh, grootste uh, doelen is van de bedrijfslobby, om daar vanaf te komen. En het is heel grappig hoe je dat dan ziet dat, dat niet alleen maar de industrielobby... ...maar dat je in één keer van allerlei kanten uh, dezelfde boodschap verkondigd wordt... Bijvoorbeeld dat uh, nou ja, die aanval op het voorzorgsbeginsel... die komt nu niet alleen maar van, van het bedrijfsleven... die komt ook bijvoorbeeld van de voornaamste wetenschapsadviseur van Barroso... Uh, Anne Glover. Uh, in de Financial Times schrijft ze ook dat het voorzorgsbeginsel toch uh, achterhaald is... herzien moet worden, et cetera. Dus je ziet gewoon dat dat bijna een soort gecoördineerd uh, debat is waarbij van allerlei kanten wordt iets, hetzelfde wordt gezegd en op een gegeven moment is het gewoon de facto de, de waarheid. Zeg maar. um. ja, vanmorgen heb ik gesproken met David Cronin en die sprak in nogal extreme termen. Die sprak over een staatsgreep. Dus dat het verdrag onderdeel uitmaakt van... van er zijn ook nog heel, heel wat andere dingen die bezig zijn, maar van een, van een staatsgreep door de grote bedrijven... Waarbij dat landen eigenlijk enkel nog maar gaan dienen als, uh, uh, als plekken waar een markt gecreëerd wordt. Of waar dat, uh, mensen die het niet eens zijn met het bedrijfsleven, om die in toon te houden. Wat denk je daarvan? Ik denk, ik denk dat dat een goede voorstelling van zaken is. En we zijn daar nog, natuurlijk nog niet. We moeten vooral zorgen dat we dat natuurlijk tegenhouden, zo'n scenario. En ik denk dat je... Het kunt vergelijken met een staatsgreep, en dat het op verschillende niveaus plaatsvindt. Dus, ten eerste, probeert nu dus de Europese Commissie steeds meer uh, macht over de, de landen van de EU uh, te verwerven. door middel van, die, van dit soort contracten. om een neoliberale agenda door te voeren. Dat is ook eigenlijk al een soort staatsgreep. Want dit soort beleid uh, was eerst nog, uh, uh, lag eerst nog bij de nationale overheden. En lag dus ook nog iets dichter bij de burger, als het ware. Um, en nu wordt dat dus allemaal uh, geconditioneerd uh, door EU-regels. Of tenminste, dat is dus de wens van, van uh, de Europese Commissie. Uh, vervolgens krijgen we het, dus het verdrag. Uh, we hebben al het, het, uh, het uh, wereldhandelsverdrag. Uh, dat, dat ligt er ook al. Maar dat is tussen staten. We krijgen nu dus een bilateraal verdrag tussen de VS en de EU. Als we niet uitkijken. Als het uh, aan, aan de EU en, en de VS uh, de machthebbers ligt waarbij uh, multinationals veel meer macht krijgen. Ten eerste dus door dat investeerdersverdrag... Uh, waarbij ze dus letterlijk de EU of, of individuele lidstaat kunnen uh, vervolgen... voor een tribunaal. Ja, dat is, onge uh, dat is uh, compleet nieuw. Dat, dat kan niet binnen de Wereldhandelsorganisatie bijvoorbeeld. Uh, en waarbij uh, aan de andere kant... Er dus een soort mechanisme komt, een soort instituut dat uh, de wetten aan beide kanten gaat vergelijken en waarschijnlijk in een soort race to the bottom naar beneden gaat bijstellen. Uh, er is zelfs nog een scenario waarbij in de toekomst het bedrijfsleven uh, vanaf het begin aan tafel mag gaan zitten bij het ontwerpen van en het schrijven van nieuwe regels die dan waarschijnlijk natuurlijk zwakkere regels worden. Um, nou, er liggen in um, Europa, op dit moment, liggen een aantal hele belangrijke uh, thema's op tafel, uh, op de politieke tafel, onder andere zaden. In hoeverre mogen, mag iemand nog überhaupt zaden op de markt brengen en uh, uh, hoe, uh, wat voor recht heeft de boer nog om bijvoorbeeld zelf zaad te produceren, dat is één thema. Het andere is uh, hormoonverstorende chemicaliën. En dat um, zijn twee onderwerpen die... ...gaan over een enorme markt. Nou, de zaden gaat over de hele zadenmarkt... ...dus het ligt aan de basis van de, compleet van de hele landbouw. Um, aan de andere kant de hormoonverstoorders... ...dat zijn ontiegelijk veel chemicaliën die daaronder vallen... ...die sinds decennia in ons milieu en in ons voedsel gebracht zijn... ...en waarvan uh, nu dus bekend is dat ze hormoonverstorend werken... ...en daardoor aan de basis kunnen liggen van allerlei ziektes... ...die steeds meer voorkomen, zoals kanker, obesitas... ...allerlei ontwikkelingsziektes... En uh, het gaat dus onder andere over uh, phtalaten, het gaat over bromides, het gaat over pesticiden. Allemaal stoffen die lijken op menselijke hormonen en dus in het lichaam uh, de hormoonbalans verstoren en daardoor uh, tot allerlei ziektes leiden. Nou, de EU heeft, uh, of een aantal, een aantal mensen binnen de EU hebben bedacht dat daar iets aan moet gebeuren en dat die stoffen gedefinieerd moeten worden en dat daar regulering voor moet komen. En daar is dus een grote uh, strijd gaande tussen onder andere de Milieucommissie en de Gezondheidscommissie. De Milieucommissie die daar echt iets aan wil doen en de Gezondheidscommissie die dat een beetje probeert te saboteren. En een enorme industrielobby die mordicus tegen ook maar enige definitie van wat een hormoonverstoorder zou kunnen zijn. En, en of dat enigszins uh, die producten iets in de weg zou leggen, uh, de verkoop daarvan. Nou, dus... Um, Um, dat zijn twee hele belangrijke thema's op het gebied van uh, landbouw... Die, uh, die, dus, uh, die dus nu op tafel liggen... en die groot gevaar zouden lopen... als die zeg maar, uh, ingehaald worden door zo'n verdrag tussen de VS en de EU... dat, dit soort, uh, dat deze wetten eigenlijk uh, sowieso... Uh, dat van die hormoonverstoorders sowieso al niet meer tot een... Uh, ja, misschien niet tot een goed einde gebracht uh, zou worden... Van alleen al de dreiging van zo'n zo verdrag voor investeerders uh, gaat natuurlijk ook een soort vlammend effect uit uh, naar mensen die nieuwe regels gaan schrijven of, of naar politici. Want nu al zie je dat politie en, en, en vooral de commissie totaal geen zin hebben in... Uh, het schrijven van nieuwe wetten. Ze willen juist alles van allerlei doen om, om het zogenaamde rode lint... en allerlei barrières juist op te heffen. Dus de politieke mogelijkheid, de draag, het draagvlak binnen zo'n bureaucratie... wordt steeds minder als er ook nog eens een keer een dreiging is... van dat je meteen voor de rechter voor zo'n tribunaal moet verschijnen. Dus op allerlei manieren creëer je een... een, een ja, een, een enorme barrière voor wat voor mogelijk pro progressief project op juridisch niveau dan ook. Nu is het niet zo dat het vroeger allemaal zo goed was en dat het met het verdrag opeens uh, slecht gaat worden. Europa doet al heel lang aan landbouwpolitiek. Er gaat heel veel geld naartoe. Ik denk dat het het grootste budget is binnen Europa. Um, Waar past de dynamiek vandaag als je kijkt naar wat er 10, 20, 30, 40 jaar geleden is gebeurd? Um, nou het is zonder meer een feit dat eigenlijk vanaf de, vanaf de Tweede Wereldoorlog natuurlijk Euro, Europa heeft ontzettend geïnvesteerd in de industriële landbouw en in het steeds meer mechaniseren en het grootschaliger maken van, en steeds meer productief maken van de, van de landbouw met enorme sociale en milieukosten. En dat is ook niet echt bijgesteld. En dat had in de afgelopen ronde van onderhandelingen over het, het Europees landbouwbeleid, had daar natuurlijk wat aan moeten gebeuren. Bijvoorbeeld dat um, de grootste boeren, dat daar een plafond aan moet komen aan hoeveel geld ze kunnen krijgen. Dat het toch niet zo moet zijn dat de grootste boeren ook telkens het meeste geld krijgen. Nou, Dat is dus niet gebeurd. Het plafond ligt nog steeds veel te, veel te hoog. Uh, en dat had flink naar beneden gemoeid. Uh, de milieuregels die er gesteld worden, die zijn ook, uh, die zijn ook belabberd. Uh, dus er is eigenlijk niet veel aan gedaan om, om de landbouw echt op een, op een heel ander duurzaam pad te krijgen. Dus veel meer lokaal, veel meer uh, zonder pesticiden. Uh, ook onderzoek, onderzoeksgeld. En dat is natuurlijk uiteindelijk allemaal publiek geld, dat is ons geld. En het gaat om meer dan 50 miljard, bijvoorbeeld in 2012. Eén jaar. Dus dat is, gigan... dat is echt gigantisch. Dus het is 40% van het EU-budget, als, als ik me niet vergis. Dus dat is gigantisch veel geld. Dat gaat zogenaamd naar onze voedselvoorziening. Maar krijgen wij daardoor beter eten, wat dan ook nog geproduceerd is uh, in een landbouwsysteem wat ook, ook uh, nog in de toekomst met klimaatverandering, et cetera, ook nog goed kan produceren. Wat de bodem beschermt, water beschermt, zodat je ook in de toekomst nog uh, goed uh, voedsel kan produceren. Nou, dat soort dingen allemaal zijn ook op EU-niveau totaal niet goed geregeld. En... Uh, er zijn een aantal dingen... De EU produceert bijvoorbeeld nog bijna geen genetisch gemanipuleerd voedsel... omdat mensen daar heel erg tegen zijn. Dat is een van de uitzonderingen, zou ik zeggen. Er wordt wel gigantisch veel pesticiden bijvoorbeeld gebruikt... in de Europese landbouw. Um, de vraag is helemaal of dat goed getest wordt. Daar zijn ontzettend veel vragen over. Er worden bijvoorbeeld helemaal geen lange termijntesten gedaan op die, op die producten. Dus ik zou niet willen zeggen dat het, uh, het landbouwplaatje van de EU... er nu uh, heel gunstig voor staat. En het is natuurlijk ook... Uh, ...heel schadelijk voor ontwikkelingslanden of voor landen in het zuiden... ...dat bijvoorbeeld de EU al een heel groot deel van alle uh, importtarieven heeft afgeschaft. Dus de soja komt helemaal zonder enkel belemmering binnen. Daardoor krijg je zulke intensieve veehouderij... ...omdat het zo goedkoop is om, om aan dat veevoer te komen. Uh, de exportsubsidies is een ander probleem... ...waardoor dus... Uh, uh, vlees en andere producten goedkoop op andere markten gedumpt kunnen worden onder de kostprijs, waardoor lokale markten verstoord worden. Dus die problemen uh, die waren er altijd al, die hadden opgelost moeten worden. Maar nu krijgt Europa er dus een groot probleem bij. Uh, de landbouw in, in de VS is nog weer een stuk intensiever en grootschaliger. En uh, ja, die, die boeren in Europa die nog duurzaam produceren en die uh, lokaal gesteund worden die er nu nog zijn en dat is natuurlijk ja, daar wil je er natuurlijk veel meer van, je wil niet de andere kant op en, en met zo'n verdrag met de, met de Verenigde Staten ga je dus eerder nog uh, nog verder richting uh, grootschaligheid en nog verder richting uh, het gebruik van allerlei uh, chemicaliën en, en uh, kunst, uh, kunstmest en noem maar op dus in die zin uh, ja, is, is dat uh, is dat verdrag nog weer verder een stapje in de, in, in, in de verkeerde richting. Een groot stap in de verkeerde richting, zou ik zeggen.